Het kabinet gaat de aanval van Amerika op Venezuela nog niet afkeuren. De Tweede Kamer wilde dit wel, die vindt het in strijd met het recht. Maar buitenlandminister Van Weel zegt dat hij nog niet alle informatie heeft. En ook wil hij afwachten hoe het Amerikaans parlement en rechters gaan reageren. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor het doen van valse bommeldingen. Vanochtend kregen meerdere scholen in Groningen en Drenthe daarmee te maken. Eén school werd zelfs ontruimd. De minderjarige verdachten worden nog verhoord. Met de jaarwisseling zijn dit keer niet zo heel veel mensen... van zorgverzekering gewisseld. Ongeveer 1,1 miljoen mensen stapten over. Minder dan andere jaren. Dat komt omdat de premies dit jaar bijna niet zijn veranderd. Veel mensen vonden het daarom ook niet nodig. En we keken vorig jaar weer minder tv. Dat blijkt uit een jaarlijks kijkcijferonderzoek. Gemiddeld keken we bijna twee uur per dag... Flink verschil met tien jaar terug. Toen keken we nog dagelijks ruim 3,5 uur. Het is al een jarenlange trend dat er minder tv wordt gekeken. Meest bekeken vorig jaar is de finale van het Songfestival... ruim 3,6 miljoen kijkers. En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht en morgen code oranje in het noordoosten voor sneeuw. In de rest van het land is er morgen regen bij 2 tot 4 graden. Niet gewonnen in december? Kijs tweede weken. Claim je gratis lot in de app van Joe. Dit is de avond van Joe. is <middels> <middels> kind of kind of kind of one soul. One prize. This is the sound Only We fill it up With only two And when I heard hurt, Hurting runs off my shoulders How can I hurt When holding you One Touching Should I?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 Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Karwei ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires... verlichting en meer. Maar let op, op is op. Karwei, maak het mooier. Het zijn weer de dikke dekadeals bij Markt. Met deze week douwen Egberts filterkoffie 250 gram... nu 3,69 en kleine drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Markt voor nog meer dikke dekadeals.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 het je hebt nog twee dagen om je staatslot te kopen in de winkel of op staatslotdrijf.nl speel bewust 18+. Plus. Eén brief van het OM op je deurmat en duizend vragen? Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na aangifte is er eentje. Bel 0900 0101. Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort.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 Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Dit is Joe...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 Thank mm -hmm. you. Times. Great music. When a lady smiles, you know it drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night. Zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenballen voor maar 99 cent. En één sterbetenleverhack, niet zoals twee, voor maar 1,49. voor je. Aldi.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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alleander.nl Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-Reizen. Live your dreams. Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort.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 Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker pies bij. Als het sneeuwt. Of ou, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Nu heel met dus bij Beterbed. Tot 50% korting op alle merken zoals.